Zevoud de Jong met het NOS-journaal. Een minderjarige jongen uit Friesland is veroordeeld... voor de voorbereiding van een terreuraanslag op het Vlaamse parlement in Brussel... en de militaire vliegbasis delen ten noorden van Arnhem in 2024. Hij was toen 12 of 13 jaar oud. De jongen heeft voorwaardelijke jeugddetentie gekregen... en moet zich laten behandelen bij het landelijk steunpunt extremisme. In een door hem opgerichte appgroep op Telegram... riep hij mensen op om terroristische misdrijven te plegen... De Friese jongen heeft rechtsextremistische sympathieën en is voorstander van een rassenoorlog en een witte etnostaat, staat in het vonnis van de rechtbank. Steeds meer medewerkers in de publieke sector dragen tijdens hun werk een noodknop, omdat ze zich niet altijd veilig voelen op hun werk. Dat meldt Nieuwsuur. Medewerkers kunnen met een druk op de noodknop de politie inschakelen. De maatregel is volgens deze agressie-expert niet genoeg. Ik vermoed dat misschien wel de helft van de agressie-incidenten... ook deels worden veroorzaakt door een gebrek aan dienstverlening... door lange wachttijden, door onbegrijpelijke brieven. En ook dat moet serieus aangepakt worden, vindt ze, om medewerkers te beschermen tegen agressie. Iran dreigt morgen Amerikaanse bedrijven in het Midden-Oosten aan te vallen volgens Iraanse staatsmedia geling voor aanvallen door Israël en de VS. De Iraanse revolutionaire garde heeft het in een verklaring... over bedrijven als Microsoft, Google, Apple en Tesla. De BBB heeft de Eerste Kamerlid Robert van Gaster uit de fractie gezet. Vrijdag zegt hij zijn lidmaatschap op, maar hij wilde wel in de Eerste Kamerfractie van de BBB blijven. Dat gaat niet gebeuren, zegt de fractievoorzitter. Omdat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd en wij zijn een ledenpartij. En iemand die geen lid is kan niet namens de BBB vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer. Het weer. Vanavond overal droog en opklaringen. Temperatuur vannacht van 5 graden in het westen... tot het viespunt in het oosten waar ook mist kan ontstaan. En morgen wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor Hoelervaar en Zween. Een vertraging na een aanrijding. Eén rijstrookje staat dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. 10 minuten op onthoud.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 Terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd... door ondergetekende Mr. Brightside Edward Rauhorst. De Canadese, Haitiaanse, multi-instrumentalist, componist... en zelfverklaard levensfilosoof Joey Omicile Odyssey. die timmert al sinds de jaren negentig aan de weg met zijn mix van jazz... R&B, Caribische uh, klanken, Afrobeat, Rhythms en Rhymes. De al, het album uh, Smalls, zijn elfde album, omschrijft hij zelf als een uh, manifest voor zelfexpressie. Een omarming van de imperfectie, waarbij hij uh, lijkt te zeggen, have no fear. Hij doet bijna alles op het uh, album zelf. En dat album uh, heet dus uh, Smalls. En het nummertje heette uh, Sir Felix Joey Omiciel. Odyssee op sax. En piano en uh, vocale. Veel goed muziek. Uh, dat uh, gaan we uh, uh, beluisteren in het uh, tweede uur. Dus allemaal albums die onlangs uh, zijn eruit uitgekomen. Nu uh, belanden we bij de Venezolaanse uh, in het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, woonachtige de gitarist Alef Accuaar. Zijn album met uh, negen originele composities, dat uh, grijpt terug op de swingende Hammond-orgel... Uh, jazz en Latin jazz van de jaren 70. Alef Aquiar, Sugar On My Black Beans, van het album. Het gelijknamige album Sugar On My Black Beans. Cheers.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 Grootse trombonist Daniel Timmerman... speelde in de bands van Weile Manu Dupango... en ook uh, Tony Allen, twee Afrikaanse grootheden. Maar ook met uh, jazzvogels als uh, Winter Marsalis... en saxofonist Archie Shepp en Ricky Ford. Onlangs uh, verscheen van zijn hand een uh, alleraardigste cd... Snapshots, getiteld bestaande uit originals en covers... zoals deze van de Neville Brothers' Yellow Moon. Um, over trombonisten gesproken... Het concert van trombonist Michel Huisman... op 12 april in de Krocht hier in Zandvoort. Dat is uh, helaas uitverkocht. Het is ook mooi dat het is uitverkocht natuurlijk. Maar wil je uh, naar het concert van... Uh, Marjorie Barnes, de zangeres Marjorie Barnes, dat is op 10 mei. Uh, daar zijn nog 20 tot 25 kaarten beschikbaar voor. Ga naar de website jazzinzandvoort.nl. Wees er snel bij, want die kaarten zijn echt uh, snel weg. En volgens mij is het alweer het laatste concert van uh, dit seizoen, zeg maar. Um, met uh, het nummertje van uh, Daniel Timmerman, komen we... Bij, weer bij ons uh, favoriete topic, uh, de ZFM Jazz Top 2026 Cover-Up. Dat nummer uh, Yellow Moon, dat staat niet in de NPO Top 2000... dus kan ook niet bij ons in die Top 2026 Cover-Up komen. Maar het volgende nummertje kan dat wel. Ga ervan uh, genieten. ZFM Jazz Top 2026 cover. de eerst Welcome to the Jungle, het nummertje van Guns N' Roses... in de uitvoering van de Dana Stage stageband... van hun net uitgekomen album Scooping the Loop... Uh, te vinden op plek 1344 in onze vermade Top 2026 cover-up ZFM Jazz. Top 2026 cover-up. En dat werd gevolgd... Um, door de Franse, uh, tenminste hij is geboren in uh, Engeland, Portsmouth volgens mij. Uh, maar woonachtig al vele jaren in uh, Frankrijk en opgegroeid daar. Uh, Hugo, Hugo Lippi uh, met zijn uitvoering van Babushka van uh, Kate Bush. Te vinden op uh, plek 1630 in diezelfde top. Um, en te vinden op het album Ola Maria. Uh, van dus die gitarist, Franse gitarist Hugo Lippi. We blijven nog even in uh, pop-sferen. Adam Wakeman is een uh, Engelse muzikant... zoon van de welbekende Rick Wakeman... die in de jaren 70 onder meer in uh, Yes en Black Sabbath uh, speelde. Dus zoon uh, Adam opereerde tot voor kort als uh, keyboardspeler en gitarist... in de meer recente versies van Ozzy Osbourne's uh, band... En zo'n nou, vijf jaar geleden lanceerde Adam Wakem voor het eerst een album onder de, naam, de bijnaam Jazz Sabbath... waarbij Black Sabbath songs in een jazzy stijl werden gespeeld. En dit werd onlangs gevolgd door een live album... opgenomen in Paradox, de club in Tilburg... En je gaat luisteren naar die jazzy uitvoering van Holes in the Sky. En dat is trouwens niet te vinden in de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Dus ook niet in onze uh, cover-up uh, versie. Maar het is een geweldig nummer. Swingend. Het swingt de pan uit. Adam Wakeman. Holes in the Sky. Adam Wakeman. Jess Habit live. En die Adam Wakeman heeft dus zelf met die Ozzy Osbourne nog uh, gespeeld in de laatste fase van Ozzy Osbourne's leven. We gaan nog een keer uh, terug naar Joey Momicile Odyssey. Ditmaal uh, dit met een uh, melancholische song. I Smile van het uh, gelijknamige album met vocale bijdrage van de Canadese Dominique Fiets MUZIEK Should I cry, or should I smile? Mm -hmm. Mm -hmm. Should I cry, or should I smile? Talk to them, Dominic. Feel it all, feel it all, feeling all Feel Taste it all, taste it all, taste it all The salt of the ocean in your tears The warmth of the sun in your smile Smile Should I cry or should I? Amerikaanse trompetist Eddie Allen werkte in het verleden... onder meer met Art Blakey, Benny Carter en uh, Chico Freeman. Hij heeft ook al uh, jaren eigen band opereren vanuit uh, Brooklyn. Latin Jazz, Reggae Beat, Swing en Straight Ahead Jazz... zijn terug te vinden op zijn uh, allernieuwste album. Het is gewoon een hele lekkere plaat, zonder veel uh, poeha... swingt de pan uit, The Rhythm heet het dan ook. En het nummertje wat je net hoorde van die Eddie Allen en zijn band The Push... heet het... Uh, het, uh, het nummer heet uh, Worst Saying. Een van de meest bijzondere vocalisten in mijn uh, optiek van de afgelopen 25 jaar... is toch wel de Zuid-Koreaanse Yoon Tsun Na. Een uh, vrouw met een melkante stem die in het verleden vooral bekende jazz standards... en uh, pop songs in een nieuw jasje stak... Uh, op haar nieuwste album uh, vertolkt ze alleen songs van eigen hand. En uh, ze begeeft zich daarbij op het vlak tussen kamer, jazz, indie pop en zelfs uh, opera. Uh, daar heeft haar liefdesleven een beetje onder te lijden Lijkt tenminste uit het volgende nummer. What the hell is love? Joen, soon na. do, you'd never stay, you'd never stay, from the second day, I knew you'd walk away, you'd never stay, you'd never stay. promised me I was your only said you'd never leave me lonely but now I see the lies you hide I wish I'd never let you inside lay it down you're free to go I'm not yours, not anymore I'm gonna burn the girl you knew this time, I swear I'm seeing through Forever lasted a day Love was a game you played You lost me that day I chased the ones who can't be whole Never the ones who'd make me whole away let me shut the door with your shadow out i wanna erase somehow. is een voorbeeld van een muzikant in de Bay Area in Amerika... die zijn geld vooral verdient met activiteiten buiten de jazz en blues. Zijn grote liefde... Hij produceert als keyboardspeler en pianist namelijk al meer dan zo'n nou, 25 jaar songs voor videogames. En dat stelt hem in staat om uh, zo af en toe een eigen plaat uit te brengen met zijn eigen band. Side Hustle is net verschenen. Zo'n vijf jaar na zijn debuutalbum Rant Party. Achter uh, originele songs met uh, ja, shuffle blues, funk, zydeco, Cuban jazz, uh, party time zou ik zeggen met die Greg Run. Uh, leuke plaat. We zitten alweer tegen het einde, uh, helaas, helaas, van ons uh, programma. Maar volgende week is er natuurlijk weer een uitzending van ZFM Jazz op de zondagochtend. Mijn uh, uh, playlist van vandaag die komt weer op uh, de, de website te staan, mijngroeven.nl. En natuurlijk met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Um, trouwens, zoals gezegd, um, als je naar het concert van Marjorie Barnes wil op 10 mei in de krocht... dan moet je er snel bij zijn. Dan moet je nu uh, uh, uh, surfen naar jazzinsandvoort.nl en de kaartjes gaan uh, bes uh, bestellen. Uh, dat wordt een vrij concert, denk ik. Geweldige uh, zangeres. Um, ja, we zitten echt uh, tegen het einde. Ik ga eruit met een, uh, een uh, persoon uh, uh, uit Nederland... Uh, dichter bij huis dus, Dordrecht wel te verstaan. Uh, een multi-instrumentalist opnieuw die de laatste decennia... voornamelijk zijn brood uh, ook verdiende als producer, Phil Martin. Precies een kwart een eeuw geleden debuteerde hij uh, met zijn uh, uh, album... Mystical Funk. En daar heeft hij nu eindelijk een vervolg aangegeven Mystical Funk uh, Part 2. Een, een weldadige mix van jazz, afro-groove, samba, disco, funk. Uh, dat soort uh, werk. Daar ga je dus uh, zo naar luisteren. Phil Martin, ik zeg... Uh, tabé maakt er een mooie dag van. En uh, niet vergeten... volgende week weer inschakelen bij ZFM Jazz. ZFM Jazz.